10 uur, Nijhuis met het NOS-journaal. De passagierslijst van het gekapseisde cruiseschip bij Italië... wordt waarschijnlijk pas morgen gepubliceerd. Vanmiddag werd gezegd dat die vanavond zou worden vrijgegeven. Waarom het lang duurt voordat de namen van alle opvarenden... worden gepubliceerd, is onduidelijk. Uit de lijst moet onder meer duidelijk worden... of en hoeveel Nederlanders een cruise buiten een reisbureau... om hadden geboekt op de Costa Concordia. De 45 Nederlanders die via een reisorganisatie hebben geboekt... zijn allemaal veilig van boord gekomen. Een man die vorig jaar in Amsterdam twee mensen uit het water redde... is gekozen tot Amsterdammer van het jaar. Het is Mohamed Taha El Idrisi. Bij de paroolverkiezing kreeg hij het recordaantal van 14.000 stemmen. Bijna een jaar geleden redde hij een man en een vrouw uit het water in Osdorp. Hij sprong in achterna, terwijl anderen bleven staan kijken. El Idrisi moest naar de reddingsactie met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis. Omdat hij niet verzekerd was en de rekening van 270 euro niet kon betalen... hielden Amsterdammers voor hem een inzamelingsactie. De politie van Den Haag heeft twee jongens opgepakt voor een gewapende overval op een tabakzaak. De winkel werd donderdag overvallen door drie jongens. Die bedreigden mensen in de zaak met een wapen en gingen uiteindelijk zonder buit vandoor. Vlak na de mislukte overval werd al een jongen van 16 opgepakt. Nu zijn ook jongens van 14 en 17 opgepakt, allebei uit Den Haag. In het Engelse Frimley Green heeft de Nederlander Christian Kist verrassend het WK Darts gewonnen... Hij versloeg in de finale van het Lakeshore-toernooi de Engelsman Tony O'Shea met 7-5. Kist is naarimon van Barneveld en Jelle Klaas de derde Nederlander... die het WK van Dartbond Bidio wint. Van Barneveld en Klaas spelen inmiddels al jaren voor de concurrerende Dartbond PDC. Kist, die zijn WK-debuut maakte, had in de halve finale al afgerekend... met tweevoudig wereldkampioen Ted Henke. Het weer koelt flink af. Vannacht gaat het in bijna het hele land licht vriezen. Morgen overdag zonnig wordt dan maximaal 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS, NOS Langs de lijn met Jeroen Stomborst. Goedenavond dames en heren. Nederlandse successen in sporten waar we niet al te vaak aandacht aan besteden. U hoorde net al in het journaal darter Christian Christ won een klein uur geleden de Lakeside, het WK van het Dartbond BDO. Yeah! Yeah! Hij is En de 2012 Professional Dance Champion, Christian Kerst. En Gerard de Rooij won de Dakar Rally bij de Trucks. We hebben er eh, tien jaar over gedaan om, eh, om het eindelijk binnen te halen. Dus ik, eh, Helemaal super Echt helemaal geweldig. Ja. Kees van Hardenveld is hier zometeen om te praten over het EK Waterpolo. Dat begint morgen in Eindhoven. En aandacht voor boksen, het NK in Rotterdam. Help is weg! Eerste ronde. Natuurlijk ook een beetje voetbal. Een gesprek met Klaas-Jan Huntelaar, spits van Schalke... en aandacht voor Engeland en Italië tot 11 uur in langs de lijn. Ja, succes dus vandaag in de Dakar-rally. Want Gerard de Rooij won het eindklassement bij de vrachtwagens. En de winnaar hebben we nu aan de lijn. Gerard, goedenavond. Van harte gefeliciteerd. Eh, heb je al lekker feest gevierd? Ja, ik ben halverwege, weg, Dus ik uh, ben, uh, ben goed bezig zeggen. Um, je hebt deze editie van start tot finish eigenlijk gedomineerd, hè? Ja, ja, ja, ja klopt. Hoe, deed je, hoe, hoe kreeg je dat voor elkaar? Wat was je geheim? Nou, we hadden, uh, op het begin hadden we een uh, super team. Uh, we hebben heel goed samenwerkt vanaf de eerste dag. En uh, ja, gewoon uh, meer spreken uh, meer te pushen oh. en de uh, contractie op de plek hebben. Dat is uh, ja, heel goed uitgepakt, dus, uh, ik heb wel een Ja, dat moet je wel zijn. Was de een zware editie? Nou, ik, uh, de dagen waren niet zo lang, het was wel uh, heel intensief. Uh, mentaal was het wel zwaar, omdat we halverwege uh, kwamen er een hele goede voorsprong te staan. En uh, dan is het heel moeilijk om, uh, om je hoofd te, te houden... en uh, om zo'n min mooie fouten te maken. En dat, uh, ja, dat ik op zich wel... Soms viel veel tegen en uiteindelijk uh, is het dan wel goed uitgepakt, gelukkig. Maar dat was wel wat uh, wel mentaal was het ook wel. Ja. En uh, doe je daar iets aan? Aan dat men mentale? Heb je daarop getraind? Kan je dat überhaupt trainen? Nou, het is... Op mijn nieuwtijd... Uh, op die vlak... Ik denk dat het natuurlijk uh, goed dat we bij de klanten goed zijn. hier met uh, de tweede week. En uh, ja, dan, dat komt in het, uh, in het mentale kwartier. Ja, dat kun je uitzoeken. Ja, dat is dat, dat uh, ook mee zo vertellen. Uh, um, 25 jaar geleden won je vader Jan de Rally. Jij bent nu in zijn voetsporen getreden. Dat moet een bijzonder gevoel zijn, ook voor de hele familie. Ja, dat is goed. Uh, Mijn vader is er ook nou bij en uh, is allemaal man weinig geworden en... Uh, ...ja, het is tegengeleid met handdruk en, uh, en, uh, en een blik. En uh, ja, dat, dat, dat, dat vertelde genoeg. Hij was uh, super tevreden. Ja, super tevreden, want hij is ook betrokken hè, bij het team. Ja, hij is, uh, hij is hier uh, als, als teammanager om alles te, in de goede te leiden... ...en om uh, ja, iedereen uh, gewoon uh, met de voeten op te houden. En, uh, ja, Oké, okay, Gerard, dankjewel voor dit moment. Ga lekker feest vieren daar in Peru. En uh, nogmaals van harte gefeliciteerd. Dankjewel een uurtje. Ja, we gaan uh, ook even praten met uh, Marcel van mij. Hij heeft die rally gevolgd, is ook in Peru. Dus hopelijk hebben we een iets betere lijn met hem. Hij is journalist van Rally Maniacs. Goedemiddag geloof ik hè, voor jou, Marcel. Ja, goedemiddag. Uh, uh, ik hoop dat jullie mij goed kunnen horen, want het is een gigantische herrie bij mij. Nou, ik, dus kan jou, ik, ik kan jou beter verstaan dan, dan Gerard in ieder geval. Kan je iets uitleggen over hoe bijzonder het is, deze prestatie van Gerard de Roy? Nou, als je kijkt naar het deelnemersstijl... Uh, ...is het gewoon een, uh, was het een heel sterk stijlpits, met, uh, met een aantal hele uh, snelle uh, trucs. En uh, ja, je wint niet dat er zomaar in, uh, dat, daar gaat zoveel aan vooraf. Aan, aan, aan voorbereidingen en uh, het team heeft gewoon, uh, zeg maar, vooral met uh, de, de andere teamgenoten, zeg maar, en Gerard en Hans Steensen en Bieson, hebben het Samen hebben ze gewoon heel slim uh, gespeeld. En dat is gewoon, uh, ze hebben de rally eigenlijk van begin af aan gedomineerd. En dat is gewoon heel erg knap. Ja, maar, maar komt dat hebben zij zo'n zo goed team? Of, of is dat ook gewoon het materiaal wat je hebt? Het is een beetje een combinatie. Ik denk dat alles dit jaar een beetje op zijn, op zijn plek viel. Uh, Kamas, uh, daar zijn wat veranderingen geweest, dat is jarenlang uh, de, de, de, de, de, de favoriet geweest, de, de grootste concurrent. Die waren uh, wat minder uh, sterk dit jaar. Aan de andere kant kun je zeggen, Gerard heeft 6 of 7 etappels gewonnen. Die was gewoon uh, de bekloppe man uh, dit jaar. Technisch gezien uh, klopte het, die werd zich heel goed voorbereid. En, uh, ja, wat ik zeg, ik denk dat alles gewoon op zijn plek viel. Ja, die, de rally is natuurlijk jarenlang uh, in Afrika, in Noord-Afrika gereden. Vandaar Dakar Rally. Nu al voor de vierde keer in Zuid-Amerika. Dit jaar in Peru. Um, werkt dat nou goed, vind je? Is het nog steeds de karakter van, uh, heeft het nog steeds het karakter van de oude Dakar Rally? Nou, het is wel veranderd. Um, sowieso wordt het steeds commerciëler uh, bij ASO. Dat is op zich jammer. Um, de, zeker in Argentinië uh, zijn de specials meer WRC-achtig, dus greppel heel erg snel. Je ziet het ook aan de auto's, uh, ook bij de drugs, uh, versiever wat lager. Uh, hè, dus er wordt veel uh, aan ontwikkeling gedaan, en vooral op die hele snelle stukken gewoon beter uh, kunnen doen. Uh, persoonlijk vind ik nog steeds Afrika het mooist. Uh, Peru is wat dat betreft een hele mooie aanvulling, want dat heeft <coughs> zeker de laatste. Met uh, twee duinenfestels die in Peru gereden zijn. Ja, dat begon echt weer op Afrika te lijken. En, en daar hoor je veel mensen over klagen: van ja, we rijden te weinig duinen. Het is te veel uh, ves veel, te veel stof, te veel gretel, te veel stenen. En uh, ja, mensen willen gaan, zeker bij de Nederlanders, willen gaan zandrijden. En uh, gelukkig in Peru, dan werden de Nederlanders op die wenken bediend. Ja, dat is dus meer het, het, het, het, de karakter, het karakter van die oude dakar rally uh, Hoe gaat het in de toekomst? Ja, afwachten. Uh, er wordt natuurlijk alweer gespeculeerd. Uh, het verhaal gaat dat we nu uh, in 2013 in Lima gaan starten. En dan via uh, uh, ja, Chili, Argentinië uiteindelijk in Santiago uh, finishen. En uh, ja, ik hoop dat ze uh, meer spectacles gaan rijden in Peru. Want, uh, dat is toch uh, het, het mooiste deel van de rally die is nu gebleken. En dat blijkt ook uit de reacties uh, van de rijders. Die waren erg enthousiast over het laatste deel van de rally. Oké, okay. we gaan het zien volgend jaar weer. Uh, bedankt voor dit moment, Marcel voor mij. Graag gedaan. Journalist okay. van Rally Maniacs. Zo direct gaan we eens bellen met die winnaar van het darter, Christian Kist. Ik zag je met je handen spinning je hoofd. not to te kijken, maar je deed en je fell hard. On the ground, then you stumbled around for a good ten minutes, and I said I'd never seen anyone look so dumb before. And you laughed and said I still know how to turn you on. though You're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 The You're the only one. Maria Mena. De Nederlandse dokter Christian Kirst heeft voor een enorme verrassing gezorgd... door het Lakeside-kampioenschap te winnen. In de finale versloeg hij de ervaren Engelsman Tony O'Shea op imponerende wijze... en daarna was het tijd voor de prijsvertrekking. For 100.000 pounds... the lakeside Champions trophy... ladies and gentlemen... from the Netherlands... Christian Kist. absolutely stunned that he can't quite believe what he's achieved this week. And I'm not sure he understands a single word Bob Potter is saying to him. The Dutch delight, the, the Dutch dream, a kiss world. of the trophy from Christian, the champion of the world. De wereld van darts heeft een nieuwe superstar. Hij is 25, hij is He's hij is dutch en hij is Christian Kist. Aan de telefoon nu uh, Christian Kist, de <laughs> nieuwe officieuze wereldkampioen van de BDO, dartsbond. Christian, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Hartstikke bedankt. Wat, is, uh, ja, wat gebeurt er allemaal met je? Ja, van alles. Uh, pers komt naar je in, uh, interviews, uh, noem maar op. Uh, van alles uh, gaat door mijn leven. Echt <lacht> tien keer in de rond. Dat is niet normaal. Uh, hoe ja, heb niet. je het vandaag beleefd? De finale, je bent een debutant op dit uh, WK. Dan sta je in de finale. Wat gebeurt er dan allemaal met je? Ja, van alles. Uh, <lacht> mijn hele leven draai ik gewoon tien keer in de rond. Uh, er gebeurt van alles. Uh, in mijn hoofd. Ik, ik, ik heb uh, geen momenten gedacht uh, ja, aan de overwinning, zeg maar. Daar denk ik niet aan, ik ga gewoon lekker de in. Ja, en dan win je. En dat is, uh, ja, dan gaat er van alles doorheen. Ja, echt e emotioneel, uh, noem maar op. Zo zag ja. het er niet uit op televisie. Nee, dat klopt, maar net wel. Uh, <laughs> komen je moeder en uh, familie komen hierheen. En, uh, en dan? Ga je even los. Ja. ja. <laughs> dan komen de tranen? Ja, dan komen de tranen, ja, net wel, ja. <laughs> 6... Even over de partij. Je, je sprintte naar een voorsprong van 6-2 in sets. Het ging om 7 gewonnen sets. Maar toen raakte je het een beetje kwijt. Ja, ik, ik werd uh, een beetje zichtbaar. Laat ik zo zeggen. Ja, Ik had nog één set nodig en uh, ik pakte helemaal niet en ik pakte maar niet. En, uh, ja, uh, we hadden 6-5 en dan uh, je een goede ja, uh, 12e set uh, je erin. En uh, ja, Dat is gewoon ongelooflijk. Ja, je mist ik op het even kwijt, uh, inderdaad, maar uh, ik heb hem goed weer opgepakt en daar uh, ben ik blij van. <laughs> je miste ja. volgens mij op een gegeven moment iets van, van zeven dubbels achter elkaar. En, en, en, ja, klopt. En toen je hem één keer had gevonden, toen lukte het weer, hè? Ja, toen lukte het weer. Hoor. Toen had ik toch even weer de drive voordat uh, de verder was om door te trekken. Ik denk, ik heb nog één zet nodig. En dan gaat dan je zitten, maar ik kon hem aan niet pakken, hoor. En toch met die uh, 12 cent gepakt uh, Ja, dat is ongelooflijk. Toen miste je een beetje de ervaring? Ja, ja de, de, de, zo kun je wel zeggen, ja, ja. Zeg, ja. Uh, je, je treedt in de voetsporen van niet de minste natuurlijk, uh, veel beetje namen, maar uh, qua Nederlanders natuurlijk. beetje van beetje een beetje een beetje een beetje Ja, kracht. Ja, Nou ik, uh, is uh, ongelooflijk. Ik bevat het nog niet helemaal, maar dat uh, een makkelijk komen. <laughs> ja, dat is. Uh, ja, Hey, Ongelooflijk. Je bent 25 jaar, je komt uit het, uh, het dorp Vroomshoop in Twente. Ja. Dat hebben wij begrepen staat inmiddels op zijn kop. Klopt. Ja. Weet je een beetje Klopt wat er allemaal gebeurt? Nee, op het moment nog niet, uh, maar ik denk heel veel. <laughs> ja, ik denk heel veel dat er uh, nog gebeurt. Maar... Een prachtige ervaring. 100.000 pond, dus 120.000 euro, uh, heb je in een check gekregen. Ja. Wat ga je daarmee doen? Dat is hier geschotten. Ja, eerst maar even rustig aan. Uh, op ten uur uh, samen worden met mijn vriendin. Dat is zeg wel... Uh... Je hoeft niet meer te sparen voor een uitzet. Huh? Je hoeft niet... Nee, nee, nee. Nee, dat klopt. <laughs> een keuken is geen enkel probleem meer. Wat gaat er nu allemaal gebeuren? Um, blijf je ook voor die bond BDO darten? Of ga je zo meteen naar oh, die grote wij. bond PDC? Nee, nee, nee. Ik blijf hier sowieso nog uh, ja. enkele jaren. Dus... En volgend ja. jaar je titel verdedigen? Ja, ja, dat is sowieso. Uh, ja, ik heb wel gezin naar volgend jaar. Dus, uh, <laughs> nu nog even feestje vieren daar in Engeland. En wanneer vlieg je dan naar huis? Ik ga met de boot uh, morgen. Met de, morgenmiddag. Met de, een echte 20, hè? Ja. Gewoon morgen met de boot. Naar Nederland? Ja, naar Nederland, ja. ja. En waar kunnen de mensen je ophalen? Duinkerk. Duinkerken? Ja. Oké, okay, nou, het wordt vast een heerlijke terugreis. En uh, we gaan je vast ja. nog veel zien in de kranten en op televisie. Christian, dankjewel. Ja. Ja, alsjeblieft. Geniet van de overwinning ja. en proost, zou ik zeggen. Ja, zeker. Ja, zeker. Ik denk er nog eentje. <laughs> Oké, okay, veel plezier. Ja. Oké, okay, dankjewel. Hoi. Doei. Doei. Christian, uh, Christ was dat. We gaan even drie en een half jaar terug in de tijd. De laatste mogelijkheid met nog tien seconden. En Nederland houdt ze ver weg van de goal. En het schot in de redding. De redding van Van der Meijden. Nog een keer Van der Meijden. Gelooft u wonderen. Ja... Goud voor Oranje. De Nederlandse waterpolo vrouwen stijgen boven zichzelf uit en veroveren het goud in het jing-do Het blijft mooi om te horen. Erik van Dijk was dat het Olympisch goud van Peking natuurlijk. We zijn inderdaad alweer weer 3,5 jaar verder. Het is nog niet zeker of de waterpolo vrouwen en of de mannen te zien zullen zijn zometeen bij de Spelen van Londen. Ja, En vooral die vrouwen moeten natuurlijk die titel kunnen verdedigen. Uh, maar ze moeten hun ticket nog verdienen bij een uh, olympisch kwalificatietoernooi. De weg daar naartoe loopt de komende weken via Eindhoven. In het Pieter van der Hogeband zwemstadion... worden de Europese kampioenschappen gehouden. Daar wordt niet alleen om titels maar ook om deelnamebewijzen voor de OKT's gestreden. Zo gaat dat deze maanden zo richting Londen. Nu te gast in de studio is Kees van Hardenveld, oud-bondscoach van de Waterpolo-vrouwen. Tegenwoordig als technisch directeur bij de zwemband verantwoordelijk voor het Waterpolo. En ook toernooi-adviseur, welkom. Dank je wel. Kees, uh, waar draait het nou eigenlijk om de komende weken? Zijn het titels of vooral tickets? Om eerlijk te zijn, tickets. Ja, ja. Maar we willen ook wel medailles scoren. Het is soms een beetje jammer. Je ziet het veel, dat zei ik al deze, deze tijd... dat, het, dat, dat titels uh, soms van onderge ondergeschikt belang zijn. Ja, ondergeschikt belang. Uh, een olympische... Maar het is toch een EK? Olymp ja, maar olympische deelname is zo prominent in de topsport. Dat wil je in ieder geval verdienen. En uh, ja, een, een EK-titel of een EK-medaille die is ook wel belangrijk... maar die ligt er toch net even in belangrijkheid onder. Ja. Um, wat moet er gebeuren om... Uh, de oranjevrouwen naar Londen te krijgen? Nou, dat is een verdraaid lastige weg. Um, het is niet zo, zoals veel mensen denken... dat de Olympische titelhouder automatisch geplaatst is... voor het volgende uh, Olympisch toernooi. Was dat maar waar, hè? Hey, was dat maar waar. Dan waren we er al. En dan konden we echt voor die, uh, voor die gouden medaille gaan in, uh, in Eindhoven. Nee, het is zo dat uh, vanuit de vijf continenten... Uh, heeft er steeds één land recht op deelname uh, vanuit Europa... <kwijnt> is dat Groot-Brittannië, um, niet als Europees kampioen, maar gewoon omdat ze gastland zijn. Ja. Dus de, de Europese plek is al vergeven. Uh, de andere continenten leveren al allemaal een plek, behalve uh, Zuid-Afrika. Uh, dat betekent dat er één plek extra vrijkomt uh, vanuit, vanuit dat continent. Vanuit dus zijn, Afrika? Ja, ja vanuit ja, Afrika, ja. sorry. Vanuit ja. Afrika. Ja. Dus er zijn in feite nog vier plekken, vier uh, posities op de Olympische Spelen te verdelen. Um, en die moeten behaald worden op een Olympisch kwalificatietoernooi wat straks in Italië is, in april. En uh, het Europees kampioenschap kan weer toegang geven tot dat toernooi. In dat geval moet je bij die EK bij de eerste vier eindigen. Of als Italië, straks gastland van het OKT, bij die eerste vier zit... dan zijn het de eerste vijf op het EK. Oké, okay, dus je moet zo meteen ook nog een keertje zo'n... Uh, uh, moet je dus Italië gaan verslaan om, om uh, de spelen te halen? Ja, ja of in ieder geval bij die eerste vier of vijf ploegen eindigen. Ja. En het kan zijn dat je Italië ah, okay, daarbij ja. niet tegenkomt. Ja. Maar in ieder geval, maar het is een eerste sterk bezet vier. toernooi. Het is een heel sterk bezet toernooi. Wellicht want, nog uh, sterker dan het, uh, dan dan het Olympisch, Olympisch toernooi. Ja. Ja. Ja. Want, want Europa is een bolwerk als het gaat om, uh, om waterpolo. Ja. Ook, ook bij vrouwenwaterpolo. We hebben te maken met Hongarije, Rusland, Griekenland... Italië, Spanje, Nederland. Dat zijn allemaal toplanden. Uh, dus eigenlijk is het, is het EK kwalitatief... Uh, zeker van hetzelfde gehalte als de Olympische Spelen. Ja, dus dat wordt een, een, een mooi en zwaar toernooi. Nog even, dat Olympisch succes. Wat heeft het nou met de ploeg gedaan? Er zijn natuurlijk een boel mensen afgevallen, maar... Ik kan me ook zo voorstellen, uh, meer mogelijkheden, uh, nieuwe coach aangetrokken die wilde wilden? Ja, we hebben het programma eigenlijk wat verder geprofessionaliseerd. De belangrijkste stap die we genomen hebben, uh, dat klinkt gek... maar is de mannen ook een fulltime programma uh, aangeboden... waardoor die de weg omhoog weer zouden kunnen pakken. We zijn het zwembad in Zeist op het KNVB Sportcentrum als KNZB gaan exploiteren. Dus we hebben, we hebben ons eigen bad met een eigen verblijfsaccommodatie daarbij. Dat is, dat is echt een grote stap geweest. En uh, nou ja, dat EK Waterpolo wat we nu organiseren... is ook wel een logisch gevolg van die Olympische titel. Want daarmee toon je aan je aspiraties op top gebied ook echt te willen invullen. En dat heeft dus wel wat ge gedaan met, ja. met de Nederlandse uh, waterpolosport. Ja, maar we willen ook wel een blijvend resultaat. Niet alleen maar die gouden medaille op te spelen... maar ook blijvend aandacht ja. en ontwikkeling van die waterpolosport in Nederland. En daar speelt dit EK een hele belangrijke rol in. Um, daarover gesproken, hoe gaat het met, hoe, hoe leeft dat, het EK... Ja, waterpolo is niet een sport die heel veel belangstelling geniet. Um, afgelopen weekend uh, zie je wel wat in de media verschijnen. Um, maar ik verwacht dat het de komende dagen veel meer gaat leven. Um, de, de belangstelling in, de, in, in, het, in het stadion, in het Pieter van den Hogebandstadion, is groot. Ja. Meer dan 90% van de kaarten zijn al verkocht. Er zijn veel wedstrijden al uitverkocht. Dus uh, wat dat betreft, belangstelling genoeg. Dat valt niet tegen. Nee, nee dat, dat is voor ons heel, uh, heel mooi. Maar het is ook heel lang geleden dat er op dat niveau waterpolo in Nederland te zien was. Dus uh, nou, we zijn niet verwend, zal ik maar zeggen. Nee. Um, ik hoop dat die, die belangstelling die nu gaat ontstaan... ook wat langere termijn uh, successen gaat opleveren. Qua belangstelling, qua ja. exposure. Ja, uiteindelijk zijn het toch de oranje ploegen die dan de kar trekken. Uiteindelijk moet ja. je gewoon presteren en, en medailles winnen en, ja. en laten zien dat je, uh, ja, dat je prestaties kunt halen, kwaliteit tonen. Uh, je zei het al, het, het, het, het succes van de vrouwen hebben jullie ook proberen af te stralen, ik zeg maar zeggen, op de mannen in faciliteiten en ja. geld. Hoe zit het met hun? Uh, want want ook, hebben die kansen überhaupt op te spelen? Zit dat net zo in elkaar als de vrouwen? Nou, dat is niet onze, onze doelstelling, is niet om, om de Spelen te halen. Dat is het ook niet geweest toen we starten dat met het hoogprijp. programma. Ja, in 2019 zijn we met een fulltime programma uh, begonnen. Uh, toen zaten de mannen niet bij het veld van de, van de EK, de top 12 van Europa. Waterpolo bij de mannen is in Europa, ook net als bij de vrouwen misschien nog wel meer, enorm sterk ontwikkeld. Uh, vooral bij de, bij de Slavische landen, Zuid-Europese landen. Uh, dus normaal gesproken zou het al een hele tour zijn geweest... om deel te nemen aan dit EK. Nu zijn we gastland, dus we nemen automatisch deel. En de uitdaging is eigenlijk veel meer om te laten zien... dat we competitief bij die twaalf deel kunnen nemen. Ja. En dat we uh, achtste of negende of tiende kunnen worden. Dat zou al een enorme stap ja. voor onze ontwikkeling uh, aantonen. Want Wat houdt het dan in? Hoe bedoel je? Wat, nou, wat houdt het in? Kom je daar, mag je dan ook weer aan het volgende AEK meedoen? Ja, ja nou ja, de, de, daar moet je je wel weer voor kwalificeren. Alleen de eerste paar landen mogen daaraan deelnemen. Maar um, het toont aan dat je, dat je stappen voorwaarts maakt. En dat is voor ons heel belangrijk. We hebben voor de langere termijn doelstelling gesteld... om uh, in 2016 weer aan de Olympische Spelen deel te nemen. Het is niet onmogelijk om in dit kwalificatietraject verder te komen. Want ko komt de ploeg bij de eerste negen op dit EK... dan kwalific kwalificeren ze zich voor het OKT bij de mannen. het ja, is in Canada... Ook in april. Uh, maar om te verwachten dat ze daar vandaan... ook nog naar de Olympische Spelen gaan... nou dat is wel erg ambitieus en dat is niet realistisch. Maar het is belangrijk wellicht ook in het traject... ook om grote internationale wedstrijden te spelen. Absoluut. Tegen Mannen de hebben de eerste anderhalf, twee jaar... eigenlijk alleen maar getraind. Afgelopen jaar hebben ze World League gespeeld. Mooie toernooien gespeeld. Nu in de aanloop naar dit EK hebben ze heel veel wedstrijden gespeeld. En dit soort wedstrijdervaring hebben ze nodig... om de volgende stappen te maken. En daarom is dit ook zo belangrijk voor ze. Je bent de toernooiadviseur ook. Hè? Uh, kan je iets meer vertellen? over toernooi. Hoe groot is het? Wat, wat, wat gebeurt er allemaal in Eindhoven? Nou ja, Je, je moet het zo zien. Uh, het, het deelnemersveld bestaat uit acht vrouwen en twaalf mannenploegen. Dus er komen twintig ploegen met, met hun begeleiding. Dus twintig keer zo'n zo 25 mensen aan teams. Uit de verschillende landen komen natuurlijk uh, komen supporters. Uh, de, de capaciteit van, uh, van het, het zwemstadion is zo'n 3000 uh, toeschouwers. Uh, er wordt dagelijks gespeeld om de dag. Mannen en vrouwen Raoë. Uh, het toernooi begint met een paar dagen mannen, overigens omdat het mannentoernooi natuurlijk iets langer is vanwege ja. het grotere deelnemersveld. Uh, ja, het is, het is een groot evenement en uh, het past ook wel erg in de ambitie van de KNZB om evenementen in toenemende mate te organiseren ja. en ook in, in toenemende mate of in toenemende omvang. We zijn in 2008 uh, voor het eerst sinds 1966, als ik me goed herinner, weer een groot toernooi gaan organiseren. Het EK zwemmen, dat was zwemmen, synchroon zwemmen en schoonspringen. Uh, in 2010 hebben we en passant even het EK Korte baan gedaan, ja. omdat de Europese Zwemmond dat niet kwijt kon en wij zeiden: kom maar op. Zo, uh, zo laat je je ambitie zien. Laat je. Precies, precies. Nu dat EK Waterpolo in 2012 um, en we zijn ons aan het oriënteren op een WK op, uh, op, op niet al te lange termijn. Uh, WK, korte baan wellicht, zwemmen. Uh, dat, dat is ook een groot evenement, mondiaal. dus uh, mm -hmm. nou ja, dat, dat zegt wel iets over de ambitie van onze uh, ons bond... Om, uh, om, om grotere evenementen uh, naar Nederland te halen. En past natuurlijk ook heel erg in de ambitie van Nederland... Olympisch in het kader plan. van ja. Olympisch Plan. Een, een WK lange baan, zit dat er dan ook in? Want dat zal misschien, of is dat het ultieme doel? Ja, dat is het ultieme doel. We, we oriënteren ons daar al een aantal jaren op. Uh, in 2009 was het WK in Rome. En daar zijn we met een aantal uh, vertegenwoordigers van steden in Nederland geweest. Om, om, om daar eens rond te kijken en met de organisatie van dat evenement te praten. Ook over de financiële aspecten uiteraard. Mm -hmm. Dat is een enorm kostbaar evenement. Uh, datzelfde is gebeurd uh, tijdens de WK in Shanghai afgelopen zomer. En, en dat zegt wel veel over onze ambitie in die richting. Uh, de grootste dat uitdagingen... kan je niet in het Pieter van de Hogeband zwemstaande nee, nee, wat je ziet met dat soort evenementen... is dat ze in, in tijdelijke zwembaden uh, georganiseerd worden. Over het algemeen hè, de grootste delen van het toernooi. Uh, die, die geplaatst worden in grote evenementenaccommodaties. Evenementenhallen. En dan, dan wordt er gewoon even een 50-meter mee ja. uh, uh, neergezet. In, in, uh, in, in Ahoy Melbourne in 2007 was, in de, was dat in de Rod Lever ja. Arena, waar nu de Australian Open gespeeld wordt. Ja, dat is prachtig. Ja, ja geweldig. <coughs> maar dan moet je denken aan Ahoy of iets dergelijks. Ja, of, uh... ja, ja Ahoy of straks de nieuwe hal in, uh, in, in Amsterdam. En dit EK, er wordt er ook al gekeken? Doen jullie er al iets mee? Uh, de Zwembond is, is daarbij betrokken natuurlijk. Ja, de Zwembond is er nou bij betrokken. We hebben de, de organisatie ondergebracht in de stichting die ook het EK 2008 en oh, 2010 ja, ja. heeft gedaan. Maar Zwembond is uh, sterk vertegenwoordigd in die stichting en uh, heeft daar grote, uh, grote belangen in natuurlijk. En hoe gaat het nu verder? Want het zal wat kosten natuurlijk. Maar jullie, jullie willen jullie dat echt binnen gaan halen zo'n WK? Of moet je dat echt uh, in, in lengte van jaren denken? Ja, moet je echt in lengte van jaren denken. Ja, wij, wij denken aan uh, bijvoorbeeld 2019 om zo'n evenement, uh, een bid op zo'n evenement uit te brengen. Uh, maar de grootste, de grootste stap die we te maken hebben is de financiële stap. Want dat, dat WK lange baan is ongelooflijk duur. Niet zo goed. Op tijd, dit ogenblik dan... is dat niet de meeste. Hoeveel miljoen tijd. moet je dan aan denken? Nou, ik, ik heb gehoord, maar ik, ik ben wat dat betreft niet heel deskundig dat Rome uh, 40 miljoen uh, gekost heeft en, en, en Shanghai vele malen duurder. Ja. Dus het gaat om heel veel geld. Ja, dan moet je er maar even op kunnen opbrengen in deze ja, tijden. Precies. Um, uh, ja, en dan hoef je, wordt er dan überhaupt nog gesproken over de Olympische Spelen van 2028? Of? Nou ja, dat hoop ik. <laughs> dat verwacht ik wel. Ik, ik, um, wij, wij zijn daar op dit ogenblik sportief nog niet mee bezig natuurlijk. Natuurlijk zijn we voor de langere termijn ja. bezig. Maar als het gaat om evenementenorganisatie en de lijn daarnaartoe, ja, dan ja. heeft dat wel een link. Morgen gaan we beginnen ja. in Eindhoven. Ja. Wie zien we als eerste in actie? Ja, onze mannen gaan morgen tegen Griekenland spelen. Uh, het is eerst uh, tot en met dinsdag mannen. En dan woensdag is de eerste vrouwenwedstrijd. Mannen spelen de eerste wedstrijd tegen Griekenland. Sterke tegenstander hebben ze in het afgelopen jaar in de World League tegen gespeeld. En uh, geen vuist kunnen maken. Dat is echt een, echt een land uit de mondiale top. Mm -hmm. In ieder geval top 6. Uh, de vrouwen spelen de eerste wedstrijd tegen Rusland. Dat is de Europese ja, kampioen. Ja. Dus uh, we kunnen meteen aan de bak. Mooie topsport. Kom de komende twee weken in, uh, in Eindhoven. Te zien ook bij de NOS. Iedere avond in een speciale uitzending vanaf kwart voor twaalf geloof ik. En natuurlijk ook hier op Radio 1. Kees van Harderveld, bedankt voor de komst. Graag gedaan. Daniel Lohus, sleuteltie. Bij de Nederlandse kampioenschappen boksen in Rotterdam... waren vandaag alle ogen gericht op een partij die niet tot de titelstrijd behoorde. Peter Mullenberg bokste in de klasse tot 81 kilo... tegen de russische Duitser Sergei Mitchell. Omdat de Nederlander in een nieuwe klasse uitkomt... was het in eerste instantie gewoon een belangrijke test maar winst op zo'n sterke tegenstander is ook weer een goed signaal naar NOC NSF... wat betreft deelname aan het Olympisch kwalificatietoernooi. Floris van Hoorn was, er in, was erbij daar in het Rotterdamse sportcentrum de hele dag. Goedemorgen. Goed jongen. Is 4 bij van gisteren? Nee, helemaal niks gelukkig. Goedemorgen. cooling Goedemorgen. Ja, ja. ja. ja, ja. ja. ja. 97.9. Ja, Heel mooi. Je klachten in. Geen klachten geen problemen? Niks over over gisteren. Helemaal niks. En zucht maar eens. Ja, prima. man. Okay, Oké, okay. succes ermee. Dankjewel. Peter, wat is dit nou voor partij? Dit is een belangrijke partij. Het is een, uh, het is een goede Duitse jongen. Uh, het is in het half zwaar gewicht. Dat hetzelfde gewicht waar ik ook uh, voor mijn kwalificatie ga proberen. En ja, dit is gewoon een goede meetmoment om te kijken van... Hey, hoe ver sta ik ervoor? En hoe sta ik ervoor? En uh, ja, zoals ik gehoord heb, is dit ook het moment van dat, dat de bokspot gaat kijken van is hij geschikt om in het halfzwaar naar het kwalificatiemoment te gaan. Waarom ben je overgestapt naar de 81 kilogram? Uh, er zijn meer kansen in om, uh, om me te kwalificeren. In middagweg zijn de, zijn, voor mij is er voor mij nog één plek over. En in het halfzwaar zijn er nog drie of vier over. Is het een veredelde trainingspartij? Ja, eigenlijk wel. Want het is eigenlijk meer om te leren. Meer om te kijken van, nou, hoe doe ik het in het halfzwaar? Bevalt het in het halfzwaar? En uh, ja, natuurlijk wil ik winnen. Aanbod met een stooghand. Ja. Heel makkelijk. Lekker snel binnen. Goed. Ja. Ja. Ja. Henny van Bemmel, de trainer van Peter Bullenberg. Waar ben je nou vooral benieuwd naar? Ik ben benieuwd naar hoe hij zich uh, houdt, fysiek gezien. Tegen een echte volle half zwaargewicht. Uh, Michel die weegt vandaag 82,5 kilo. Peter woog 77,9. Ik wil even kijken van, hoe hij zich fysiek houdt. En hoe maakt hij gebruik van zijn grotere snelheid? En hoe kan hij dus boksend de problemen oplossen en niet fysiek de problemen oplossen? Wat moet een bokser doen om in een hogere klasse te boksen? Uh, wat in eerste instantie zorgen dat je je gewicht constant houdt En dat betekent niet meteen naar die 81 toe groeien, want dan is het allemaal ballast waar je niks aan hebt. Dus gewoon zorgen dat je je scherpte houdt en eigenlijk niet zwaarder als 77, 78 kilo in het begin zijn. Om gewoon toch uh, fit en hongerig te zijn. Ik, ik, ik, ik maak er altijd een, uh, een dolletje over van een volgevreten leeuw die vangt geen zebra. En dan komt die dames en heren in de rode hoek van ABCC uit Apeldoorn. Peter Willemberg. Als hij straks de ring instapt, wat geef je hem dan voor boodschap mee? Dat hij vrij in zijn kop is, dat hij gewoon makkelijk en ontspannen bokst. Dat hij gewoon, gewoon eigenlijk zijn uh, snelheidspatroon nog vasthoudt van het middengewicht. Gewoon lekker makkelijk boksen, op snelheid boksen. Niet meegaan in, in het fysieke geweld met deze man. Help eens weg, eerst erom. Draaien, hup, hoog. Peter, hou je lijn. Minuut. Wat heeft je het meest verbaasd? Uh, dat het eigenlijk redelijk soepel ging. Ik had wel, uh, je gaat vooruit vanaf dat hij. Je weet dat hij heel sterk is, dat hij uh, goed kan boksen. Maar toch door, ja, door mijn snelheid, wat ook met deze wedstrijd mijn sterk punt moest zijn, ja, dat, dat kwam er gewoon echt uit. En het, ging, het liep eigenlijk allemaal heel goed. Het ging, het liep, ja, de stoot kwam soepel eruit. was op tijd weg, kreeg weinig tegentreffers. Nee, ik, ik, vond dat, ja, ik vond dat het heel goed ging. Welk moment van de partij wist je eigenlijk dat hij in de zak zat? Eigenlijk na een minuut. Na een minuut voelde ik al van ja, het gaat echt, het gaat echt heel lekker. Um, ja, je, voelt, je hebt een moment van ja, ik kan niet meer verliezen. Dat voel je gewoon. Je, voelt, je zit in zo'n flow van ja, ik, ik kan dit niet weggeven. Niet duwen, druk niet tegen hem, kost het energie. Niet drukken tegen hem. Laatste 20. Ik kan stop, Pitten. Wat spreek je het meest aan in het, het vechten van Peter vanmiddag? Uh, de, nou laat ik zo zeggen, het idee dat hij ervan stond te genieten. Ontspannen, relaxed. Lekker, gewoon lekker met zijn ding bezig. Dat vond ik vanmiddag heel opvallend. Niet dat uh, stressige gespannen van gisteren. Het was heel, heel los, heel ontspannen. Maakt allemaal onderdeel uit van het traject naar de Olympisch kwalificatietoernooi. Wat kan je met zo'n overwinning als deze? Nou, dit is denk ik een prachtig begin van een kwalificatierwees, kijk, NOC-NSF bepaalt uiteindelijk met een, een commissie die dat gaat toetsen, gaat beoordelen, die gaan de video's kijken, uh, dat is allemaal prima ook. En uh, ik denk dat dit een mooie start is. De winnaar van deze partij, dames en heren, het Everskampioen van Nederland, Peter Mullenberg! Ja, Peter Mullenberg werd nog wel gehuldigd als Nederlands kampioen... Hoor. vandaag in de klasse tot 81 kilo. Maar die prijs had hij dus al een dag eerder gepakt. Op naar de speler zullen we maar zeggen. We gaan voetballen. Vitesse heeft in Aken een oefenwedstrijd tegen Schalke 04. De ploeg van trainer Huub Stevens verloren met 2-1. Doelpunt van Vitesse kwam naar rust op naam van de nieuweling... Jonathan Reis. Jawel, hij is zo goed als hersteld van een zware knieblessure. De Braziliaanse spits trof in een oefenpotje tegen Limassol ook al een twee keer doel voor Vitesse. De technische directeur van de club, Ted van Leeuwen, is dan ook meer dan tevreden over zijn aanminst. Ja, het gaat goed met hem, momenteel. Hij heeft nu tegen Schalke drie kwartier gespeeld, zijn eerste drie kwartier. Een goal gemaakt, bijna een tweede. Kan hij de competitie in? Nou ja... Dat, dat, dat, van, dat hangt minder van zijn kwaliteit af als van de kwaliteit van zijn knie, zou ik zeggen. En het is elke keer weer kijken van hoe komt hij er, hoe komt hij er weer uit. Maar tot nu toe gaat alles goed. Zijn knie is wel ingepakt, moet dat? Of is dat, uh, voelt hij zichzelf daar prettig bij nou, volgens mij moet het. Ik ben geen medicus. Maar, maar um, ja, voor de zekerheid moet dat nog wel. Die jongen heeft me nogal een operatie achter de rug. Maar als je hem ziet lopen in het veld... Ja, zijn loop is precies hetzelfde. Hij wekt toch niet in dat het, dat het hem veel moeite kost? Nee, en uh, wat me opviel... Dit, dit was een heel slecht veld hier in Aachen. Ja. Dus ik hield een beetje mijn hart vast. Maar hij begint de uh, angst te verliezen. Ik heb hem op Cyprus ook een paar tackles zien maken. En dan denk ik, ja... Zo moet het gaan. De ogen zijn een beetje op hem gericht. Op Jonathan Reis. Tuurlijk, omdat het de meest spectaculaire van alle aankopen is. En um, het aardige van Jonathan is ook wel dat hij, dat hij eigenlijk alle wetten trotseert. Want een jaar geleden zei dokter Stepman in Amerika nog tegen hem... Vergeet de sport, wees blij als je rechtuit kan lopen. En als je nou ziet lopen, want daar gaat ook het duel aan. Hij kreeg ook nog een tik. Hij keek wel even om, maar uh, stond weer op en dan ging weer verder. Ja, toen hij die tik kreeg... Uh, toen schrok ik ook al eventjes in de tribune. Maar dat blijf je natuurlijk de eerste maanden houden met Jonathan. En dat zal hij zelf ook hebben. Maar hij is, zijn knieën is nog steeds stabiel. Gaan we de stunt beleven volgende week? Tegen, in de burenruzie dat hij begint. Je ja, nou, bent geen trainer, een technisch directeur. Maar het zou het kunnen? Want dan zou je de wereld helemaal verbazen. Um, ja, of het, of het fysiek kan en of het verantwoord is, dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Um, Marcus Peters heeft het ook goed gedaan. En uh, ja, nou ja, goed. we leven wat Jonathan betreft uh, van dag tot dag. En dus nu ook maar. Ted van Leeuwen, technische directeur van Vitesse. Uh, bij de tegenstander, uh, Schalke 04, stond ook een oude bekende in de spits. Klaas Jan Huntelaar. Hij gelooft dat zijn ploeg nog steeds meedoet in de strijd om de titel. Ja, ik denk dat er uh, twee andere favorieten zijn. Uh, Dortmund en, uh, en Bayern. Die zijn op dit moment wat verder, maar qua punten zijn we, staan we wel gelijk met, met Dortmund. Dus uh, we hebben kans en uh, we proberen gewoon erbij te blijven en, uh, en langzaam te klimmen. Hoe is het met jou? Blijf je bij Schalken? Ja, ik blijf bij Schalken. Ik heb nog anderhalf jaar contract. Dus, uh, uh, nee, ik blijf gewoon hier. Het gaat zelfs een verhaal dat je gaat verlengen, hè, tussentijds? Nou ja, het uh, was meer een verhaal in de kranten dat, uh, dat, uh, dat de manager had gezegd dat hij graag wilde verlengen. Dus Horst Held geloof ik hè? Ja, die had dat gezegd in de, in de krant Horst Held ja. En, uh, ik heb gezegd van uh, ja, ik, heb niet, ik kan wel op alles ingaan wat in de krant staat. Maar uh, ik ga alleen op feiten in. Op dit moment uh, hoef ik me alleen nog te concentreren op wedstrijden en doelen uh, te maken. Want uh, voor de rest is er nog niks aan de hand. Is er veel veranderd met de komst van Huub Stevens in plaats van Frank Rangnick waar jullie het seizoen mee begonnen? Ja, ik denk dat, uh, uh, dat hij wel wil voortbeduren op de lijn die we, die we ingeslagen zijn met, uh, met Ralf Ranjik. Maar uh, het is toch een andere trainer, dus hij legt toch net weer andere accenten. En, uh, uh, nee, ik denk dat het goed een uh, goede uitwerking heeft gehad uh, op de groep. Uh, uh, natuurlijk was het eerst een klap dat de trainer, uh, dat de trainer ermee stopte. Dat hij mentale problemen had en uh, uh, uh, ja, dat, dat hij rust nodig had. Dus dat was wel even, even schrikken voor iedereen. Maar uiteindelijk heeft iedereen goed opgepakt, denk ik. En uh, uh, hebben we een goede, goede eerste helft van de competitie gespeeld. En uh, ook veel dupe te gemaakt. We zijn uh, denk ik wat stabieler geworden, zijn wat beter geworden. En uh, um, ja, die lijn willen we doortrekken. Is het gunstig voor jou, een Nederlandse trainer? Uh, ja, nou, hij ja, kent je. Ja, zeker. Hij kent me en uh, ik ken hem ook natuurlijk vanuit, uh, vanuit Nederland. Um, ik heb hem nog niet als trainer gehad. Maar uh, uh, nee, ik moet zeggen, het bevalt heel erg goed. Ik uh, kan heel goed met hem. Uh, hij, uh, hij weet wel hoe hij hem moet gebruiken. Uh, uh, ik weet een beetje hoe hij in elkaar zit. Uh, als je alles voor doet en alles geeft, dan, uh, dan, uh, dan heb je weinig problemen met hem. En, uh, dan kun je ook een keer verliezen. Hij is een man die, uh, die houdt van, uh, van spelers die, me, die met hun hart spelen. En, uh, uh, nee, dat klikt goed. Wat spreken jullie met elkaar? Duits. Dat wil je, want het was veel... bij een Duitse club spreek je ook Duits. Ja, maar het is ook normaal als anderen binnenkomen in de kamer en je spreekt Nederlands, dan uh, ja, verstaan ze het niet. Dus uh, dan, uh, dan komt het een beetje raar over, zeker als je in het buitenland bent. Dus uh, moet je ook daarin uh, aanpassen. Uh, je moet wel heel blijven in de tweede seizoenhelft, hè? want er komt nog een vervolg. Ja, zeker. Het uh, zijn heel veel wedstrijden. De uh, eerste helft hebben we al heel veel wedstrijden gespeeld. Maar uh, ja, ik heb eigenlijk nooit rust hoeven nemen of wat dan ook. Ik voel me super fit. En, uh, alleen één keer mijn neus gebroken. Maar uh, toen heb ik één wedstrijd gemist. En uh, daarna kon ik weer lekker doorgaan. Dus uh, nee, ik voel me gewoon uh, lekker fris en fit. En uh, uh, nee, ik kan nog wel een aantal wedstrijden spelen. Ook de maand juni? Ook de maand juni ja. Stepping into a doorway in my mind This is where you live, it's where you live I forgot the things that I could find I have not been in here for years The stairs that hide beneath the vines I walk through the overgrowth of time Up to where we sat in clouds of smoke Crack And this is where we fell. It's where we fell. Where smoke turns the haze. I hesitate and I choose to leave. hard to find But the memories will be my guide Cause even though I know our skins have changed uit Australië. Daniel, We gaan uh, naar Engeland. Arsenal is uh, daar in de competitie in de Premier League verder achterop geraakt, ondanks een snel doel van Robin van Persie. Verloren de Londenaren met 3-2 bij Swansea City. Voor Arsenal was het alweer de zevende nederlaag dit seizoen. Contact nu met correspondent Arjan van der Horst. Arjan, uh, dat is frustrerend hè, voor Arsenal en zijn fans. Ja, zeer uh, frustrerend. We hebben het al vaak verteld. Arsenal, dramatische start van het seizoen. Dat absolute dieptepunt, die 8-2 nederlaag tegen Manchester United. Maar Arsenal leek weer de weg naar boven te hebben gevonden. Mede dankzij de supervorm uh, van Robin van Persie was weer aansluiting aan het krijgen met die top 4. Die cruciale top 4 die je toegang verleent tot de Champions League. Maar ja, de laatste weken laat Arsenal weer heel veel punten liggen. En ja, door deze nederlaag is er weer een gat ontstaan tussen Arsenal... dat nu op de vijfde plek staat en die top 4. En het gezicht van Arsenal-coach Arsene Wenger stond dan ook op onweer. Ja, uh, was Arsenal nou zo slecht of is hij zo goed? Ik vond vooral dat Swansea zo goed was. Uh, Arsenal werd echt bij vlagen van het veld gespeeld. Swansea zeer georganiseerd. Het is een ploeg die je letterlijk helemaal suf kan passen, Wat dus ook met Arsenal uh, gebeurde vandaag. Maakte optimaal gebruik van de kansen die ze kregen. Ja, Arsene Wenger die, die klaagde wel uh, over de kwaliteit van het veld. Want ja, een paar dagen geleden nog werd er een rugbywedstrijd gespeeld op hetzelfde veld. En volgens hem was ook de penalty die Swansea kreeg in de eerste helft niet terecht... Maar goed, ook hij moest toegeven dat Swansea uitstekend gespeeld had. We played very well, but uh, I feel uh, the goalkeeper kept them in the game as well at some very important moments of the game. And uh, overall, uh, they are a good team, you know. But there was enough room to win the game with a bit more composure, een bit more calm. Ja, complimenten dus, uh, Arjen voor de ploeg, uh, eigenlijk ook wel voor de keeper van die ploeg, hein? Michel Vorm. Want hij doet het gewoon ongelooflijk goed aan hem wils. Ja, de penalty killer wordt hij hier al genoemd. Ja. Omdat hij ja, dit seizoen al meerdere malen strafschoppen heeft uh, weten tegen te houden. En dat valt op. Vorm ja, heeft zo in korte tijd een reputatie opgebouwd in de Premier League. Zeker in de thuiswedstrijden is hij... Ongenaakbaar, hè? Tot deze wedstrijd had hij maar vier tegendoelpunten in tien thuiswedstrijden. Nou, alleen koploper Manchester City even naart die prestatie. Ja, Vorm uh, was in die beginfase van het seizoen zo belangrijk... toen Swansea nog een beetje moest wennen aan de Premier League. Want ja, het was alweer een kwart eeuw geleden... dat de club uit Wales in de hoogste divisie uitkwam. Maar ja, Swansea draait nu lekker. Is toch wel een beetje de verrassing van dit seizoen. En dat komt dus ook mede dankzij het uitstekende keeperswerk van Vorm. Ja, er zit sowieso een Nederlands tintje natuurlijk aan die ploeg, want Kemi Augustine speelde vandaag ook mee. Uh, en Swansea heeft natuurlijk een, een eigenaar uit Nederland, althans hij is een van de eigenaren, John van Zweden. Hebben nu ook een telefoon? Uh, John, goedenavond. Goedenavond, goedenavond. Mooie dag beleefd? <laughs> ja, dat kan ik wel zeggen. <laughs> ik, heb een, ik heb nog steeds een mooie dag, want ik zit nou met Micho en Kemi toevallig aan de tafel te eten lekker gezellig. We zitten een kippetje te eten. Oh, even te genieten, even na te genieten. Ja, ja, ja, ja. we zitten zeker te genieten. Maar goed, als dus Arsene Wenger, dat wil ik dan wel even gelijk op, op, in, op inhaken. Als Arsene Wenger shirt over de kwaliteit van het veld, dat vind ik dan wel heel merkwaardig. Want al drie jaar achter elkaar is het veld van Swansea uitgeroepen door de FV. als het, nou, okay. het beste veld van heel de Engelse league. Dus dat vind ik wel heel merkwaardig. Maar keurden ze dan dat veld ook zo vlak na een rugbywedstrijd? Ja, sowieso wordt er de week voor. Uh, dat is het om de week is het rugby en uh, voetbal. Maar uh, ja. wij hebben een veld van 80% uh, gras en 20% kunst. Dat is gewoon... ...van dermate kwaliteit dat wel drie jaar uh, onze uh, groundsman de uh, groundsman van het jaar uh, geworden is. Nou, krijgt hij ook nog even lof. Uh, uh, en ja, god, hij baalt natuurlijk gewoon een beetje van, van die nederlaag vandaag. Swansea tiende. Ja, u had veel ja. verwacht daar, maar uh, vast niet uh, dat Swansea tiende zou staan. Nou goed, ik heb aan het begin van het seizoen heb ik een weddenschap met Humberto Tan afgesloten. <laughs> en dat was uh, het linkerrijtje. En ik heb tegen Humberto uh, die dacht van Sean uh, uh, even serieus nu... Maar uh, ik, heb het van, ik heb het wel verwacht. En, oh. nou, dat, uh, ik bedoel, onze club. Uh, uh, we hebben gewoon een heel, goeie, heel, goeie, heel goed collectief. En een, uh, en een verschrikkelijk goede manager. En uh, alles, uh, alles komt op dit moment op elkaar. Uh, alles loopt zoals het lopen moet. En uh, ja, dat is dus het mooie ervan. Dat, uh, ja, dat de resultaten nou ook in ons voordeel gaan werken. En Michel vorm is dus heel erg belangrijk. Nou, Michel heeft natuurlijk twee, twee penalties gestopt uh, dit seizoen. Uh, en hebt uh, punten binnengehaald. En Michel die speelt gewoon een uh, fantastisch seizoen. En Michel. Het is buiten dat het een... Uh, het is gewoon een cultuur hier aan het worden. Ik bedoel, er worden liedjes voor omgezongen die ik al jaren hier niet meer gehoord had, weet je. Het is gewoon echt... Uh, ja, een heel feest in heel, uh, heel de stad Swans hier. En dat is gewoon echt, uh, echt prachtig. Uh, uh, zit hij nou naast je, John, of niet? Nou, hij zit ik ben even naar buiten gegaan, het is een beetje herrie, maar hij zit met zijn uh, vrouw en zijn schoonouders oh, hier. oké, okay. uh, dan gaan we niet storen. Ik denk, geef hem anders even, maar... Uh, uh, uh, hij zit met vette handen, denk ik, want we hebben net een kippertje op. <laughs> ja, dan gaat je telefoon eraan. Goed, uh, ja. wat, wat is er nog mogelijk? Jij zegt linker rijtje. Nou, ik heb Dan het ben je al gezet, bijna al linker. in de buurt van de Europees voetbal, hè, in Engeland. Nou ja, goed, ik, wat het, ja, dat wou ik net zeggen. Kijk, bedoel, we staan twee plaatsen van Europees voetbal af, maar we staan nog steeds... we moeten wel op, met onze plenen op de grond blijven staan. Ja. We staan negen punten of tien punten los van de degradatieplaats, hè? maar we staan nog maar drie of vier punten... los van, uh, van, geloof Arsenal uh, of die ploeg die daaronder staat. Ik weet nog hoe gestookt dat dat was. En dat geeft ons gewoon recht op Europees voetbal, maar wat voor mij heel erg uh, winnend is... als ik dit jaar maar boven Martien heel eindig wil, heb ik ook van hem een weddenschapje gewonnen. <laughs> nou, voorlopig lukt dat prima. Want uh, Fulham staat 14e. Bedankt John van Zweden. Geniet toch even van de avond. En de hartelijke groeten aan alle Nederlanders daar. Graag ja, zeker. Bedankt voor jullie. Ja. Oké. Okay. Uh, Arjan van der Horst. Die hangt nog steeds natuurlijk. Onze correspondent. Uh, ja, vorm doet het uitstekend met Zie Maar er is nog een Nederlandse keeper die het uitstekend doet daar in de Premier League. Ja, we hebben natuurlijk nog uh, Tim Krul. En uh, ja, het lijkt erop dat Van der Sar twee waardige opvolgers heeft gekregen in de Premier League. Want ook Krul heeft een uitstekend seizoen. Hield ook vandaag tegen Queen's Park Rangers de 0. Newcastle won met 1-0. Ja, net als Swansea staat Newcastle ook in dat linker rijtje. Net als Swansea is Newcastle ook promovendus. En dat zijn dus twee opvallende uh, prestaties van beide clubs. En Newcastle ja, zit nog maar vier punten verwijderd van uh, die top. 4. staat op een zesde plaats. Eigenlijk op gelijke hoogte met Arsenal. Dus ook voor Newcastle kan het een heel mooi seizoen worden. Morgen wordt er nog één potje gespeeld in Engeland. Dat is geen onbelangrijk. Nee, de koploper Manchester City tegen hekkensluiter Wigan... Uh, zou een eenvoudige... ...wedstrijd moeten zijn voor Manchester City. Zou je denken, al borstelt City de afgelopen week een beetje met de vorm. Ze missen ook een aantal cruciale spelers. Maar ja, het geeft City de kans het gat met concurrent... ...en de nummer twee Manchester United weer wat groter te maken. Want nu staan ze nog op gelijke hoogte. Morgen zouden dat dus drie punten kunnen worden. Oké, okay, Arjen, dankjewel. Van Engeland snel door naar Italië. Daar is net een topper gespeeld. Milanese derby, AC Milan. AC verloren van... Internationale met 1-0. E Emiel Schelvis heeft de wedstrijd gezien. Dat komt hard aan, denk ik, bij, uh, bij Milan. Emiel, ik hoop tenminste dat hij hing. Jongens, hangt ja. Emiel Schelvis, kun je mij horen? Ik kan je horen, ja. Ja, het is natuurlijk een lastig, zo'n verbinding. Uh, een beetje blikkerig klinkt het, maar kan jij vertellen hoe hard dat is aangekomen bij de thuisclub? Die uh, Nederlaag, ja, dat komt buitengewoon hard aan. Want ze waren net weer. Uh... De, de heersers van de stad hè, natuurlijk en de heersers in Italië, die van AC Milan. Ja. Vorig jaar de twee derby's gewonnen en de Supercup uh, begin van het seizoen gewonnen. En daarvoor was het altijd Inter. Nou, Inter heeft nu weer uh, aansluiting gekregen door deze overwinning. Ze staan nu weer op vijf punten en uh, tellen weer volop mee. Belangrijk. Belangrijk om te weten natuurlijk, hoe uh, deed Westy Schneider het? Althans, heeft hij zijn rentree gemaakt überhaupt? Uh, ja, uh, maar dat gebeurde pas uh, een klein kwartiertje voor tijd. En nou ja, goed, Hij zit in de, in de, aan de winnende kant, dus hij zal uh, weinig reden hebben tot ontevredenheid als het gaat om uh, de, de, de totale club of het totale team. Ik denk dat hij persoonlijk wel uh, een aantal momenten heeft gezien in die wedstrijd dat hij dacht, nou, je had ook wel met hem me mogen beginnen of hem uh, eerder laten invallen. Dus ik denk dat daar ook nog niet helemaal het laatste woord over gezegd is. Nou, dan zien we toch meer in een transferperiode zitten. Maar als ik me eerst even tot andere Nederlanders mag bepalen, mag, uh, als ik daar eerst even wat over mag zeggen, is dat uh, ja, Cedar viel in, die had, die had griep. Die kon geen echte richting meer aan die wedstrijd geven. Maar Van Bommel en Emanuelson bij, uh, bij uh, Milan, die toch wel verrassend vond ik, in de basistak. deden het allebei uitstekend. En lieten eigenlijk zien uh, dat ook zij, en dat is toch wel een, uh, een fijn gevoel zo op weg, toch heel langzamerhand naar het EK. Mm -hmm. Dat ook zij eigenlijk wel het niveau uh, kunnen laten zien wat we straks met z'n allen, uh, als je het even zo mag noemen, uh, nodig uh, hebben om op het EK een uh, goed figuur te slaan. Ja, want met name van Bommel, zo goed deed hij het ook niet in de laatste wedstrijd uh, met, met, met Oranje. Maar die, uh, die toont zich ook een van de leiders van Milan? Absoluut. Die speelde ontzettend goed. Was ook heel dichtbij een doelpunt. Raakte de lat. Was weer een beetje de ouderwetse van Bommel, zoals we okay. hem zo graag zien. En uh, nee, dat was, dat was prima. Maar Manuel Wilson als nummer 10 achter de schetsen uh, Pato en Ibrahimovic. Verraste daar ook wel eigenlijk door, door min of meer... Uh, ja, toch wel uh, een van de betere spelers te zijn. En uh, ook in de tweede helft zie je op een bepaald moment aan de linkerkant spelen. Uh, nou ja, dat kan ook nog wel eens een optie worden voor, voor Marwijk. En dat neemt overigens niet weg uh, dat... Uh uiteindelijk vond ik, ondanks dat Milan de betere kansen kreeg... in de eerste helft met name... dat door het fantastische verdedigen van Inter... maar ja, daar houden wij geloof ik in dit land niet zo heel erg van... dat mensen goed kunnen verdedigen. Maar in ieder geval, dat is ook wel een kunst. En dat kunnen ze in Italië ja. nog altijd. Want Inter ook nog altijd heel goed. Ja, okay, dat is... en, dus ik vond in dat opzicht dat Inter zeker een uh, compliment verdiende. En ja. Eigenlijk die, uh, die 0-1 eigenlijk vrij simpel over de streep trok. Ik wil nog heel kort één ding met je bespreken, Emiel. Want we horen natuurlijk heel goede berichten... over Michel Vorm en Tim Krul in Engeland. Uh, jij ziet Maarten Stek de Burg ook nog wel keeper uh, bij Aas Roma. Hoe doet hij het daar? Ik heb hem toevallig gisteravond, uh, want die wedstrijd werd uiteindelijk uitgesteld... nog een hele tijd zitten bekijken. Ja, laat ik het heel eerlijk zeggen. Uh, hij valt me niet mee uh, oh. bij Roma. Maar Roma zelf begint wel steeds meer mee te vallen. Dus daar zit wel een stijgende lijn in. En ik heb de stille hoop dat hij daar in elk geval in meegaat. Maar hij moet toch wel heel anders kiepen dan hij gewend is geweest. Dus in, in dat opzicht uh, zal, uh, zal de voorbereiding van het Nederlands zelf... Wel, uh, en zeer uitkomen om weer naar een hoger niveau uh, te groeien. Want de zijn zwijmkinderen van Oranje, okay. met name, de WK. En uh, de goede tijd bij Ajax, die, die zie je toch uh, iets te weinig. Oké, okay, Miels Schelvis, ja. dankjewel. Onze tijd zit erop. Zo direct het oog met John Jansen van Gale. Goedenavond. Radio 1 verjongt. Donderdag, voor iedereen vanaf 12 jaar, bekervoetbal. Hé, hey, hé, hey, hé, hey, wat gebeurt hier? Zo, één van die supporters die valt de doel van AZ, Estipan aan. Ajax, AZ. Dit is het moment, moet de trainer een trainer keer het leg hebben om te zeggen, we stoppen ermee. NOS langs de lijn, donderdag om 2 uur, Radio 1. Het nieuws, van alle kanten. Hallo 2012, een nieuw jaar, een strak lijf, je huis schoon of fris, of een compleet nieuwe look, alles om jouw jaar goed te beginnen. Eerstweekam.nl. Schat, zullen we binnenkort naar New York vliegen? Mooi hotel en Central Park erbij? Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. Vliegwinkel.nl. Nu tot 50% korting op ski kleding. Eerstweekam.nl. Dit is Radio 1.